Van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie vraagt om hulp. Voor het einde van het jaar hopen ze alsnog twee dodelijke schietpartijen op te lossen. De eerste zaak is van oktober vorig jaar. Jason Sanchez ja, die stond dan op een terras in Rotterdam. Op een zeker moment komt er een schutter aanlopen en die begint dan ineens te schieten. Ja, en Jason Sanchez heeft dat niet overleefd. En uh, Rishirambedarat, die is in houten afgelopen april uh, na een nacht uh, bij zijn ouders. Liep die ochtends vroeg. Naar de, naar, zijn, naar de parkeerplaats, naar zijn auto om aan, naar zijn werk te gaan. En trof daar een schutter die hem van het leven beroofde. Als er geen nieuwe informatie komt, lopen de zaken vast. Daarom is het tipgeld verhoogd en vraagt de politie er extra aandacht voor. Ze hopen ook dat mensen met info komen over een overleden babytje... dat op een eilandje in de rivier De Lek is gevonden. In Australië zijn meer dan 300 mensen gered... die geen kant meer op konden door zware overstromingen. Het heeft afgelopen weekend ontzettend hard geregend vanwege een orkaan. Mensen waren naar de daken van huizen gevlucht. Sommigen hebben daar een hele nacht gezeten. Uiteindelijk is iedereen opgepikt. En treinreizigers zijn dit jaar meer dan 62.000 dingen vergeten op stations of in treinen. Dat is net zoveel als voor corona, terwijl er nu minder reizigers zijn. Het vaakst vindt de NS... Sleutels, heel veel sleutels. Er zijn er gewoon tientallen per week die hier binnenkomen. Portemonnees, jassen, uh, airpods, koptelefoons. Ja, dat zijn wel een beetje de usual suspects. Maar ook een tuinset, een koffiemachine en een hondenbench zijn dit jaar gevonden. Stopdrukte bij post- en pakketbezorgers. Veel mensen laten nog op het laatste moment wat kerstcadeautjes komen. En er worden natuurlijk ook nog een hoop kaartjes gestuurd. Bij dit sorteercentrum in Nieuwegein draaien ze op volle toeren. Deze medewerker legt uit welke weg je kerstkaartje aflegt. De weg is dat we bij de collectie halen we de kaart op Bij de ondernemers of uit de brievenbus. Dan komt het binnen op een van de vijf sorteercentra's in Nederland. Dan gaat hij over de SOSMA, de sorteer- en opzetmachine. En dan wordt hij helemaal uitgesorteerd voor je... Naar de postbezorger toe. Helemaal kant-en-klaar pakket. Die, die, krijgt, die hoeft niet zelf te sorteren. Nee, nee die krijgt een kant-en-klaar aangelezen. Normaal gesproken zien zij op een normale dag 7,4 miljoen brieven en kaarten voorbij komen. Nu zijn dat er zelfs anderhalf keer meer. En het weer nog. Grijs, maar wel bijna overal droog. Later zijn er in het noorden wat buien. En vanavond is het op meer plaatsen nat. Het wordt 4 tot 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 ZFM Dit is Kerst met ZFM Met menu. nu De herhaling van Goedemorgen Zandvoort Goedemorgen Zandvoort hey. ja, I know bij deze nieuwe uitzending van Goedemorgen Zandvoort vanuit de blauwe tram en racecafé Babbel. En het is weer Rabbel. Uh, het is weer uh, ontzettend gezellig, het is ontzettend druk, allemaal mensen om ons heen. Want deze uitzending wordt uh, vanwege een speciale gast ook voor een groot deel uitgezonden op uh, televisie en op internet. Uh, we gaan verschillende onderwerpen doen vandaag. Uh, we gaan beginnen zo meteen met een terugblik op het jaar 2023 met burgemeester David Molenburg. We gaan praten met de vrijwilligste van het jaar, Dini Maarten, Fransen. Uh, dan hebben we natuurlijk weer informatie over het barok uh, Con Piacere uh, met Willem Strooman. Dan gaan we daarna heel erg spannend naar de uit decemberloterij... de trekking met Peter Tromp. Dan gaat Carine Veren uh, op reportage, die zit nog hier... maar die rent zo meteen naar de ijsbaan om te kijken hoe het daar gaat... of alles klaar is voor de opening. Uh, en dan hebben we tenslotte nog uh, kantoren Laeti... Uh, ...zangers en uh, kerstcarols die komen optreden hier in Zandvoort. Dus het wordt een ontzettend leuke, gevarieerde uitzending. We hebben geluisterd naar Racy met Lay Your Love On Me. Speciaal voor de kerst wensen we iedereen veel liefde en geluk toe. Aan tafel burgemeester David Molenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. is fijn dat u hier bent. Uh, we willen graag met u uh, terugkijken op uh, het jaar 2023. Uh,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 Oké, okay, en nu wordt het nog een speciale uh, avond uh, als uh, het songversieval is met Joost Klein. Uh, zeker, uh, zeker. Oké, okay, nou, uh, jammer. Uh, Ga maar beginnen met de Woehoe! make some noise! Are ready? Woehoe! I'm totally not right right now! Everybody, make some fucking noise! Ik neem geen LSD en ik stem geen VVD. Geen Apple Pay, nee ik leef day to day The power nee als brain, ben een uurtje en dat steen Genspaard doel, ik neem je mee, ik ben nog steeds helemaal van vriend Yes, ik ben mooi, dan ga ik heen Heen net Kurt Cobain, weet je, ik voel me Purple Rain Mijn vader, die is trots, ik zat bij DVDD Maak me wakker aan het einde van een man en geen idee Door een fout in het systeem heb ik geen idee Ik stoel het als alleen He live it play as <laughs> a tale of he live it as a tale of he live it as a This is a Gavathon Exclusive. En wat gaat u doen als wij er niet meer zijn? Dan ga ik rennen, springen, vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ik ga pas stoppen als alle stoppen doorgaan. Ik leef elke dag alsof het mijn laatste is. Mijn allerlaatste show is mijn begrafenis. We hebben alle tijd, dus vraag me niet hoe laat het is. Ik kom uit Friesland, dus ik weet wat kaatsen is. Ik zeg ik kwikwerk kwak, Nee, ik hou mijn slaat er dicht. Ik ben op zoek naar papa omdat ik hem mijn vader mis Verdrukte die gevoelens door wat cannabis En nee, is zit niet mee, maar hou me staande Bis. Zijn Schat, kut, ik weet niet of het me nog lukt Ik ga left, right, left, right, left, right, left Het leven is geen Google map, dus ik volg mijn eigen weg is de tijden van Minecraft, vind ik het de tijd nep Ik volg mijn eigen stappen, nee, ik doe niet online. the power of now, ik wil niet denken aan, aan finance Als je geen therapie nodig hebt, weet je pas dat je rijk bent Mijn naam is klein, maar zijn droom is groot Hij kreeg wel van voor de als Al is de kans klein, we dromen groot. Zoveel mensen verloren, binnen een verloren zoon. Maar op een dag gaan we dood, en dat is doodgewoon. We zijn weer in de lucht, dames en heren. We gaan weer verder. Um, Jelmer, want ik heb nog helemaal niet verteld wie er allemaal meegewerkt hebben aan deze uitzending. Uh, Jelmer doet Hallo. de techniek en de muziek natuurlijk. En uh, Hans Bobman heeft weer de redactie gedaan. Ja. Jelmer, vertel, wat hebben we er, uh, gehoord? We hebben een uh, nou, zeven uh, minuten genoten van Joost Klein. Onze uh, vertegenwoordiging op het Songfestival. Uh, volgend jaar in Malmö. Uh, ook ik ben wel fan van hem. Uh, zeker ook toen ik afgelopen week hoorde dat hij erheen ging. Ging nog eens meer van zijn nummers luisteren. Het is allemaal kunst. Bijvoorbeeld in het laatste nummer: Droom Groot, dan zingt hij. Het leven is geen Google Maps, dus ik volg mijn eigen weg. Nou ja, dat je zo'n zin kan bedenken. Uh, Frits Spitz zat ook uh, afgelopen week bij Kalita Sofie. En daar analyseerde hij nog meer van zijn tekst. En er zitten gewoon echt bijna literaire stukjes tussen. Dus het is. Uh, ja, heel bijzonder. En ja, het is een beetje herrie. Misschien voor sommige mensen. Maar dat, uh... Nee hoor, drie nee hoor. Ja. Dus als mensen het herrie vinden, zijn ze te oud. Oh ja, dat ja. zeg ik ook altijd. Ja, dan moeten ze ja. de teksten maar eens gaan lezen. Daarom, ja. Ze teksten, ja. Maar dat, sommige mensen kunnen die niet horen. Herrie met teksten. Nou. Uh, maar aan tafel zit inmiddels uh, uh, Dini Maarten Fransen. Uh, en ja, die heeft een uh, hele mooie prijs gewonnen. Geweldig. Ja, Gefeliciteerd. Inderdaad. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. En uh, was je... Uh, uh, verbaasd of ja. uh, dat je ja echt ja? wel echt wel dat is, uh, ik, ik, is ik werd genomineerd en toen dacht ik van nou uh, moet je dicht uh, ach nou ik zou eerst helemaal niet naar het gala gaan Dan wil ik zeg blijf lekker thuis ja, genomineerd toen toch maar erheen. nou ja op het op het uh, dat we allemaal op toneel geroepen werden. En ik dacht, nou, het zijn we echt wel goede de ijsbaan en er. Ik dacht, nou, dat wordt het niet. Nou ja, en tot mijn verrassing en verbazing werd ik uh, genomineerd. Nou, het is één feest, als ik het achteraf zie. Ja. Dat je uh, genomineerd wordt, gekozen wordt voor de dingen die je doet, die je zo verschrikkelijk leuk vindt. Nou, dat vind ik echt een hele eer. Ja, want je was genomineerd, maar je hebt een hele rij uh, beroemde... en bekende mensen in Stadvoort ja. en bekende initiatieven. Maar uiteindelijk won jij de, de prijs. Ja, dus niet inderdaad. eens de nominatie, maar ook gewoon de prijs. Ook de prijs. Ja, ja een Mooie prijs ook, hè? want je hebt een beeld uh, ontvangen. Een beeldje van de Adelaar. Ja. Dat is een heel mooi beeldje. Ja. ja. En de oorkonden natuurlijk, en de bloemen, en... Nou, mijn hele huis staat vol bloemen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Zo leuk allemaal. Je hebt ja. gisteren nog een bos bloemen gekregen... van eigenlijk waar je heel lange tijd hebt gestaan. Om waar het eigenlijk begonnen is op ja. school. Ja, ja want vertel eens, dus... hoe is het allemaal eigenlijk begonnen inderdaad? Nou, op school? Uh, uh, dat mijn jongens klein waren helpen bij uh, uh, evenementen als er wat was. We helpen jou hoor, vond ik leuk. Vonden de jongens ook leuk. Nou, Toen later op de peuterklas met tante Linken... En die vroeg op een gegeven moment weer niet zo goed je helpen. Ja, nou vond ik ook leuk. Enig allemaal. Ja, en, en je krijgt dus ook op. wel snel dingen aan. Als uh, mensen vragen van. Uh... Nou, ja, als ik uh, wel al even nodig vind, wil, je komen helpen? Dat vind ik eigenlijk heel leuk. Dan, dat het, dat is. En ja, dan rol je erin. Juist. Dat het ja. is, want ik ben later nog Tante gestopt en toen ben je nog bij Marja geweest. En dan, uh, uh, ja, overblijf. Die zocht ook nog iemand. Oh jongens, kom je jullie helpen? Jongens zaten op school. Ja, dan ga je rollen. En daar leerde ik Ankie en Leo kennen. Ook de kinderen met elkaar. En toen kwam de Vierdaagse. Dien kom nou eens een keer uh, mee. Kom je kijken hoe het is. Nou ja, tot nu toe nog steeds. Dat, dat, daar rol je in. En, en uh, ik werd toen coördinator van de overblijf. Dat had toen helemaal... En toen moesten we ook het rode... Oh, zegt Ankie, dan moet je ook je rode kuisdiploma. Ja, oké, okay, nou, cursus. Ja, en... gaat het. Cursus, ja. ja. Ook daar ga je weer vrijwilliger. Dat is... Uh... Maar er komt zoveel moois uit. Zoveel vriendschappen. En... en uh... Ja, al die groepen zijn wel heel hecht met elkaar. Dat is, dat is gewoon heel leuk. Ja, dat want is... uh, ik hoorde ook nog dat je uh, iets van mantelzorg doet. Eh... Uh... Nou, ja, mantelzorg. Of, uh, als mensen hulp nodig hebben, dan, dan sta je ervoor ze. Ja, ja, ja, ja, dat... dat. Maar wat als... voor hulp vragen mensen dan bijvoorbeeld? Nou, uh, nou, die vragen niet eens. Ja, ik doe eigenlijk gewoon. Kijk, als ik iemand zie en die zit thuis en die, die kan niet weg. Oh, dan zeg ik, moet je boodschappen? Kom wel even boodschappen doen bij Ja, dat zijn gewoon dingen dat, ja, dat hoort er gewoon ja, bij. Ja, het kost dat, je eigenlijk dat. geen energie. Om dit nee. allemaal te doen. Nee, nee, nee. Om uh, nee, voor iedereen nee. klaar te staan. Nee, ja, weet je, eigenlijk ben je al zo'n beetje opgevoed, ook sociaal. Dat is oudere ouders. Ja, en dan ga je zorgen dat, dat, ik weet niet wat het is. Dat, dat zit ja. in mijn aard, denk ik. Zat dat ook bij je ouders zo, uh, diep dat vrijwilligersleven? Nou, niet, niet op zich vrijwilligers, maar wel dat voor iedereen klaarstaan. Dat is uh, ja eigenlijk wel. Dat, is, uh, dat hebben we eigenlijk allemaal. Wat ontzettend goed. En um, ja, wat voelde je toen de burgemeester zei, nou, Dini, je hebt dan, gewonnen. Ja, geweldig. Ik, ik, ik stond eigenlijk zoiets dat ik dacht. Hè? Wat zegt hij nou? Ja, ja. En toen ging hij. Hij liet dat, dat lijstje hij aan het oplezen. En toen dacht ik, oh ja. Oh ja. Oh. En ik stond eens te kijken. Ik denk nou. Je was het alweer dat vergeten is, dat je dat allemaal ik... hebt gedaan? Nee, eigenlijk dat gaat allemaal zo automatisch. Ja. Ja. Sinterklaas-intocht zijn we toen ook begonnen. En nou zei Leo, dat willen we wel. Maar Dat vind ik zo leuk met die kinderen. En, en ja, dat is altijd gewoon een feestje voor ons. Ja, want eigenlijk is de rode draad ook wel het kind. Uh, vooral hè, de van kinderen. Van de basisschool ja. en de peuters. En... Ja, vooral de kinderen. Dat is, uh, ja, dat is gewoon heel leuk. Dat, ja. En ik, ik heb nu ook wel thuis. En dan kom ik op straat wel geen tante Dien. En dan zeg ik dag hartjes. Want zeg ik dag hartje. En dan denk ik, je ziet het niet in tante. Die zo, joh, help me nou even. Nou, dan noemen ze hun naam en dan weet ik weet dat je het ook weer? alweer. Ja, dat want dat is... zullen er inmiddels heel veel zijn. Ja. jij ja, werd ook echt heel luid gejuicht toen jouw naam werd genoemd. Ja. Ja, want er waren natuurlijk de... ook veel oud-leerlingen. Denk ik. Of leerlingen, kinderen die jou... Uh, uh. Of denk je het niet? Dat er op die avond... Of ja, dat de mensen dat, voor jou dan gestemd dan ik hebben. even kijken. Ja, mensen wel. Want ik, ik weet wel dat er ook twee... Hulp, een hulpoma hadden we ook bij de overblijf. Het nou, klinkt allemaal teken. zo gezellig uh, knus, hè? Ja, maar dat is Dini's. Maar dat is echt van de peuterschool afgemaakt. Ja. Want daar was Tante Linken, Tante Dini. En ja, toen gingen ze, ging ik bij de Vierdaagse. En dan zat ik aan de, op de post met drinken en appels. En dan was het in de verte hey, om te dienen van school. Dat was geweldig, dat was zo leuk. En, en dan leer je een hoop mensen kennen. En nou. natuurlijk van die ingang bij de waterleiding, daar kennen we natuurlijk ook een hoop mensen van. Ja, dat is, dan wordt het ons kent ons. Ja. ja. Ik bedoel, mijn jongens komen wel eens thuis en dan zeggen ze van.. Um, Mam, die ken je wel, die en die. Dan zeg ik, nou joh, ik weet het niet. Ja, als ik ze dan zie, zeg oh, ben jij dat? Ja, weet je wel. ja dat is gewoon leuk. Dat is, uh... Dus je, je kamer staat nu vol met bloemen. Je, zei, je stond zelfs in een krantje niet uit Zandvoort. Ja, wel uit Zandvoort. Een Zandvoortskrantje. Maar mijn broer, die woont in Rijssenhout... Oh, en die ja. zei... God, je staat ook in Sandvoorts krantje. Toen, hoe weet jij dat nou? Nou, je oh, hebt dan ja. weer een, een oud vriendinnetje van zijn dochter. Die woont hier al twee jaar. Nou, dat vind ik wel heel leuk, met ja, ja. de reacties. Ja. Ja. En ik kreeg een berichtje op de foto's op Facebook... van een, een, uh, een meisje. Tante Dini, gefeliciteerd. Jij was vroeger bij ons te oppas. De familie Jansen, dat... En toen dacht ik, dat is zo leuk. Dat is 42 jaar geleden. Jee. Ja. En dat vind ik dan wel. Da daar, dat, dat zijn de reacties. Dat is heel bijzonder. Oh, wat leuk. Dat ja. vind ik zo leuk dat, dat ze dat stuurden. En ja. uh, hoe ziet jouw komende week eruit bijvoorbeeld? Heb je dan al, heb je nog steeds zoveel op de planning? Nou, nee. Nee, het is eigenlijk... De, de, maar dat is het juist. Het zijn altijd die periodes. Ja, bij de ijsbaan ga ik even kijken. Nou, voor de rest uh, ga ik dan gewoon lekker door. En dan, maar uh, qua vrijwilligerswerk, ja, valt dat dan wel weer mee? Ja. Ja. Is, uh, Sinterklaas is net geweest natuurlijk. Dus, Sinterklaas, Sinterklaas intocht oh. en we doen dan de, de Pride. Het en, en, ja, kost ook veel organisatie natuurlijk, hè, waar je dan bij betrokken bent. Nou, dat is bij Leo en Ankie. En dat regelen we dan. En dan, ja, dat gaat eigenlijk automatisch. Vinden we gewoon leuk. En uh, dat was laatst ook met die Halloween... Ja, uh, de Halloween-optocht. Op... En toen hadden ze ook gevraagd uh, aan, aan Thomas dan. Thomas, die die kennen jullie ook wel. Of hij wilde helpen. Nou, die belt mij dan. En zei hij, hartje, ga je mee met me? Ze ja hoor, dat is goed. Dan noemen we ons jas aan. En dan lopen we zo'n avond even mee. En dat is ook wel gezellig. Ja. Het is leuk. En, en het, is, het is niet zo dat we eigenlijk uren bezig zijn. Ja, het is gewoon uh, ja, de praat. Dat is ook gewoon, dat zijn we gaan doen. Het is geweldig. Dat is gewoon gezellig en leuk. En is jouw motto nou eigenlijk van zeg vooral ja tegen dingen? Nee, komt op mijn pad. En als je me nodig hebt, dan ben ik er. Het is... maar, maar zegt u wel eens uh, nee? Of uh, dat kan niet? Of... Nou, ik heb best wel eens dingen dat ik echt niet kan. Dat is, uh, jongens, ik ben ja. er niet, maar dat gebeurt niet veel. Dat is... Uh... Nee, dat gaat eigenlijk gewoon. En dan, uh, nee, het hoort er gewoon bij. We hebben een tekort aan vrijwilligers antwoord. Er zijn wel heel veel mensen die heel veel doen. Uh, heel veel. En ik vaak heb... zijn de mensen die wel doen. Zijn er mensen die ook tien dingen doen, zoals u. Uh, je doet van alles. Wat zou u zeggen tegen mensen die, die een beetje aarzelen? Die zeggen van ja, ik weet het niet. Zal ik wel iets kunnen doen? Kan ik wel wat betekenen? Uh, is het niet te zwaar de verantwoordelijkheid? Voor mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen. Wat zou u zeggen? Ja, dus gewoon adviseren? proberen. Ik kan het altijd proberen een keer. Dat... dat... Ik heb ook wel eens dingen dat ik zei, nou, dat doe ik niet meer. vind ik ook niet leuk. Weet je, dan waren er wel eens dingen bij. Uh, we hebben het nu met de, de Nierjaarsduik. waren we ook altijd. Maar dat is verplaatst naar het strand. Dan gingen we oversteken. En dan heb ik op een gegeven moment gezegd... Jongens, dat doe ik niet meer hoor. Want omdat dat gebeuren zich op het strand afspeelt... Als je dan bij dat zebrapad staat en je gaat ze dan regelen... Ja, mensen trekken dan toch hun eigen plan... Mm. En dan steken ze toch over en dan zeg ik, jongens, dat, dat doe ik niet meer. Dat, uh... En net zoals bij de jaarmarkten, daar zijn we gewoon mee gestopt. Daar worden we ook eigenlijk allemaal een beetje ja, te oud voor. Dit nou, er komt een, toch gewoon weer maar een maar nieuwe lichting, dus dat is mooi ja, als ja, daar weer ja, nieuwe ja, mensen ja. zich voor ja, aanmelden. Dat gaat ja, wel leuk. En, en ja, de ijsbaan ook, dat vind ik hartstikke leuk, maar... Mij niet, zet mij niet op het ijs, want als ik ernaar kijk, lig ik al. Ja, ja. maar dan nou, ga ik wel even langs bij die jongens. En dat vind ik allemaal, ja. allemaal heel gezellig. Dat ja. is, uh... Want we hebben toch veel... Ja, je zegt, we hebben eigenlijk nog wel veel meer nodig. Maar ik, uh, het getal wat ik hoorde, uh, meer dan 2000 vrijwilligers hier ja. in dit dorp. Op een uh, aantal van 17.000 inwoners. Ja. Uh, het, het, het er uh, stond een klein stukje in het krantje bij het... Uh, tekeningetje altijd, van het is bijna sneu als je geen willen werkt. Ja, ja, ja, ja. ja, maar uh, we kunnen nog steeds dus wel mensen inderdaad gebruiken. Want daar, ja, de burgemeester zei al, we zijn het cement uh, van, ja, dat, dat uh, van de ontstaan. samenleving ja, eigenlijk. Ja. Hè? Om uh, alles op poten te houden en ja. uh, draaiende te houden. Ja. En, ja, want, en, ja. Je krijgt er zelf veel plezier van terug, maar uh, je doet zoveel mensen... Je doet mensen me een plezier, maar ja, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het altijd met zoveel plezier gedaan, want ik vond het gewoon leuk. Ik denk als jij het uh, niet leuk vindt je dingen, dan ga ik niet naar Dan nou, dan moet je niet doen. Nee, maar dan nee, want dat kost het doen. moeite. Ja. ja nee, dat, dat, Je moet er ook uh, wel energie van krijgen natuurlijk. Ja, zeker weten. En wat je geeft, geeft u nou de meeste energie als u vrijwilligerswerk doet? De dankbaarheid van de mensen. Ja. En, en qua kinderen, ja, die kinderen, dat, kinderen ja. zijn zo leuk. Ja. Dat nou met de intocht en, en wij staan daar dan te wachten tot ze daar aankomen. en moeten ze toet. En dan staat zo'n klein hummeltje. En die was eigenlijk nog. De muziek kwam in de verte aan. En die stond haar met een muts. Heel alleen daar zo. Maar ik zag Maxima komen. Ook die ken ik weer. En dus ze stond daar zo. En. Ik zeg tegen Max, stond ik te reizen oh, ja. op ja. dat meisje. Heel goed. Nou ja, en Maxine gaf weer een seintje aan die Piet. Dus die Pieten kwamen aanrijden zo. En alleen maar naar haar, haar en, Nou, en dat kind stond er helemaal... Ja. Dag van de achter. Leven. Ja. Oh, nou, daar geniet ik zo van. Dat vind ja. ik zo leuk. Ja. Maar dat, dat heb je ook weer goed gezien dan dus. Ja, dat, ja, nou, dat vind ik geweldig. Ja. Dat is, die, die kinderen... En, en, ja, dat vind ik enig. Dat vind ik zo leuk. Nou, ja, en dan bij het oversteken ook. Die ziet je en die ziet je. En nou ja, net wat je zegt. In die 28 jaar school ken je er wel een heleboel. Dus, nou, dat, dat is gewoon leuk. Kinder is plezier. Ja. Ja. Dat is gewoon Nou zo. zeker weten. Dat, uh, dat verbindt. En ja. nou ga je genieten van het mooie beeld. Uh, van deze prachtige waardering. Ja. Ja, het is, het is en het echt feest hardeel. was ook geweldig. Het was heel leuk. was echt goed georganiseerd. Heel goed. Ja. Heel goed. En leuk om zoveel uh, bekenden ook te zien. Dat je denkt... Uh, het is geweldig. Ja, ja. je kent iedereen. Nou, het was wel nodig ook zo'n grote ruimte. Ja, uh, Ongelooflijk. Nou ja, ja, ik denk dat we... Uh, je <kwijnt> wij ook als dorpelingen jou kunnen bedanken. Hè? Zeker weten, <laughs> ja. En alle andere vrijwilligers oh, natuurlijk. Ja, altijd inspirerend, uh, als je als ziet mensen die zoveel doen, uh, ja. uit zichzelf. Nou, en dan inderdaad. dat is een goede bron van inspiratie. Uh, Oké, okay. dankjewel. Ja. Heel oh, erg bedankt voor de komst. Okay. Ja. En nog even We plezier bij de ijsbaan straks. En bij het kijken naar de boot. Naar de boot, ja, ja. dat vind ik zo. Oh, oh, zou die loskomen? Nou, ik hoop dat het lukt. Spannend. Ja. Okay. We gaan uh, nu luisteren naar een mooi She can kill with a smile, she can wound with her eyes.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 van een aantal heerlijke nummers genoten. Maar Jelmer, uh, jij bent beter dan die. Je hebt ze zelf uitgekozen, dus jij kan precies zeggen wie dat waren. Oh, dit, uh, dit waren de Beach Boys met Help Me Ronna. En maar Dat werd ook de hele tijd gezongen in het nummer. Dus, ja. En daarvoor? Uh, en daarvoor uh, hoorden we She's Always a Woman van uh, Billy Joel. Nou, ja, kijk, dat is een mooi nummer. Dat kwam toch? daarna. Hey. Ja. ja. Nou, en uh, inmiddels zit uh, Willem Stroman hier aan tafel. En uh, we horen dan een beetje gezoem op de achtergrond. Maar, maar dat, willen... gaat zeg, dat gaat weer voorbij. Dat gaat weer voorbij. Jij bent er weer. Je gaat natuurlijk wat vertellen over classic concerts. Ik ga wat vertellen over classic concerts. We hebben dus uh, morgen, zondag uh, 17 december hebben wij een concert. Dat begint om drie uur in de protestantse dorpskerk. En dit keer is het dus het barok ensemble Kon Pjatschere. En zij bestaan dit jaar 25 jaar. Wow. Niet alle leden zijn er 25 jaar bij. Door de jaren heen zijn er wisselende samenstellingen geweest. Maar toch... 25 jaar. Ja. Ja. En uh, zij hebben zich... Ja, ieder ensemble specialiseert zich in iets. En zij hebben zich gespecialiseerd in uh, renaissance en vroeg barok. Dus dan moet je denken aan muziek... 1550 zo, 1600, 1650 die periode. En uh, dat is een heel interessant... Uh, heel inter ja, veel mensen zeggen van... O, dat lijkt me zo vreselijk zwaar klinken. Het lijkt me zo vreselijk moeilijk, deze muziek. Nou, toen heb ik eh, gisteravond heb ik, eh, mijn tante opgebeld. En toen heb ik haar een tekst voorgedragen van wat morgen gezongen wordt. En de tekst is... Wat ben jij mooi, mijn vriendin, wat mooi. Je ogen zijn als die van duiven. Je haren als de kudden die geschoren zijn. Je wangen als een tortelduif. ...je lippen als een druipende honingraad... ...en je borsten zijn, nou ja... Het klinkt als ...en die tante zegt... ...oh jongen, ik kreeg het er helemaal warm van. <lacht> nou, <lacht> ik ben blij dat die tante het er warm van kreeg. Maar deze teksten... ...die worden dus dan ja, gezongen... Man, ja. ...in het Duits, in het Frans, in het Latijn... omdat het hele oude muziek is... ...waar vooral Latijn nog veel... ...gebruikt wordt als, als tekst... ...als taal, zeg maar. En uh, dat zijn dus allemaal liederen... Uit de Bijbel. En de Bijbel heeft een aantal hoofdstukken, een aantal boeken. En dat is het uh, hooglied heet dat. Ja. En dat is een van de, uit het oude testament van de oude, de koning Salomo. Die dus een dichter was en die dus dit gedicht zou hebben. Ja, en die hoort ook, Konings ook van mooie vrouwen. Ja, hij hield zeker van mooie vrouwen, ja, dat, ja. dat is ongekend. Hij had er meerdere zelfs. Ja, uiteraard, dat hoort in die tijd. Ik, ja. ik, ik heb er ook een paar, maar ja, een andere vraag. Ja. Uh, dus dat is heel interessant. En nou is het, uh, even om dit te vertellen, het, uh, kijken of we het hierbij hebben staan. We hebben dus, uh, er is een sopraan, Johanneke Nijdam. En Jeannette van den Berg is ook sopraan. Christine Denser is alt. Henri de Brabander is tenor. Roland Gerritsen is basbariton. En dan komt Daan van der Vliet. Die bespeelt de Theorbe. En het is een antiek oud. Een uh, snaarinstrument, een verre voorloper van de ene kant viool en de andere kant van de luid eigenlijk. Oh, een luidachtig instrument. Ja, ja, ja. Want ze spelen ook muziek uit de middeleeuwen. Dus ze spelen ook op uh, herbouwde nieuwe replica instrumenten uit de middeleeuwen. Instrumenten die al lang niet meer bestaan. En wat voor instrumenten spelen ze? Bij rock denk ik altijd een beetje aan... Een beetje de klaversimbel geluid ja, er komt een klaversimbel bij. Ja. Iemand, uh, even kijken hoor, laat ik het even goed zeggen. Daan van der Vliet speelde dus de, de Theorbe. Patrick Verkammen speelt violoncello. Dat is een voorloper van de cello natuurlijk. Uh, Tom Vossen die speelt klaversimbel en orgel. En speciaal voor deze gelegenheid hebben ze twee extra gasten uitgenodigd. Dat is uh, Anna-Martha Boerhaven, die speelt viool. En Trix van Vlerken speelt ook viool. Ja, dus ja, ja. ja. Maar als, als, je, als, je, als, je aan, als je aan barok denkt... dan denk je aan goud en krullen en tieren. Ja, ja. de, de, de rococo. Uh. Nou, rococo is voor mij geen barok. Maar dat nee, is het natuurlijk... De de, ja, ja, ja. Heel later barok. Maar in de muziek gebruiken wij ook bepaalde termen. En in muziek wil renaissance en barok... wil toch een beetje iets anders zeggen, inderdaad. En het is met name zo dat... Uh, laten we zo zeggen, vanaf 1850, zo rond 1840 die tijd... zijn composities exact genoteerd. Dus de vioolsonaten van van Beethoven... kun je ook alleen maar op de viool spelen en alleen maar met de piano. En er staat nood voor nood exact gecomponeerd wat je geacht wordt om te spelen. Maar hoe ouder, hoe verder je teruggaat in de muziek, hoe globaler de stukken gecomponeerd zijn. Dus dat je zelf ornamentiek versieringen ja. dient aan te brengen, want dat zijn alleen maar de kale noten en dat is niet de bedoeling dat je alleen maar die kale noten speelt. Basso continuo, dat wordt hier ook een, want eigenlijk is dat team, is een basso continuo team, dat wil zeggen dat er dus een bas is gecomponeerd ja. en er staan cijfertjes boven met de akkoorden. En dus de spelers mag zelf die akkoorden interpreteren op zijn eigen wijze. Dus als je het stuk twee keer, drie keer speelt. Kun je dus een ander stuk krijgen als een ander het speelt. Want die interpreteert, interpreteert die cijfers weer anders. Dus dat is natuurlijk heel erg interessant. Dus dat vereist ook een vorm van uh, uh, andere interpretatie en uh, improvisatie. Improvisatie, maar dus ook zeker wat die cijfertjes aan gaat. Dat zijn harde cijfers. Het gaat echt over akkoorden over bepaalde samenklanken die je geacht wordt om te spelen. En jij mag zelf zeggen of je, op wat voor manier je dat op je klavier uh, bewerkstelligt. Oké, okay. nou, dat klinkt heel ja. erg interessant. En er uh, ja, is... wil het vast heel veel mensen naar de... Naar de... Ja. Uh, muziekuitvoering gaan ja. morgen. Ja, nou is het. Een, het enige bedenking wat ik er altijd bij moet zeggen. is met muziek uit die. uit die oude periodes en zo. Die bedienen, net als die teksten die ik net. Uh, voorlas. Ja. Dat is niet één lied hoor. Al die liederen, er staan iets van vijftien liederen op. En die gaan eigenlijk. bijna allemaal over de, de liefde. en uitgesproken. liefdesverklaringen, zeg maar. Ja. En, uh, maar wat je dus even moet begrijpen. is dat. Ja, als ik naar Frankrijk ga, hebben mensen toch een andere timbre, een andere taal. Een andere, je moet even wennen aan hoe dat Frans klinkt. Nou, datzelfde hebben wij dus met de muziek. Als dus muziek uit de renaissance. Wacht even, dat is 500 jaar geleden. Weet je, 100 jaar geleden componeerden mensen al anders dan we het nu doen... Maar wat denk je, over 500 jaar geleden. Ja. Dus je moet heel erg wennen aan, aan de klank van... Ja, maar dat, dat deden ze eigenlijk zo. Dus je moet je eigenlijk even openstellen. Niet... Je moet je echt daarvoor openstellen. Ja. En ik hoor af en toe mensen over deze muziek zeggen... Het is zo zwaar. Nou, daarom las ik net eventjes dat gedicht voor. Want je borsten zijn nog mooier dan fluïe, denk ik. Ja, ik zou, uh, daar ik is vond... niks zwaars aan, hoor. Nee, maar ik zou wel zorgen dat de mensen de teksten hebben. Dan snappen ze wat. Nou, de het tekst staat in het programma. Hij oh, staat in het programma. Oh. Ja, dus... De, uh, de titels zijn dan echt de titels waar je denkt... ja, wat moet ik hier nou mee? Pulgra et Decora solvis for Ja, maar elke keer komt het woord Pulgra terug, terug. In al die liederen komt het woord Pulgra. En Pulgra betekent gewoon mooi. Schoonheid. Is het, uh, mag je er wel onder de 18 jaar naar het, het is Het is wel voor onder de 18. Okay. Want de tekst voor een jongere, voor een kind... is denk ik toch niet helemaal te begrijpen geloof oh, ik. Hoor. Dat, dat, dat denk ik wel. Zijn er nog kaarten voor morgen? Is, nou, als mensen haast maken... Ja. er zijn nog kaarten. En het begint, nogmaals, het begint morgen om drie uur... in de Dorpskerk op het Dorpsplein... Ja. Van Zandvoort aan Zee natuurlijk. Ook bekend als het Patattenplein. Oei. Noem ik, nou, dat roep ik ja, het altijd eventjes. Is het. Ja, een Ja, een cultuurplein, maar ook dat. Ja, en voor de, de snelle komers. Morgen, er zijn nog kaarten beschikbaar. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Nee, en die kaarten kosten? 10 euro. 10 euro. Zijn verkrijgbaar aan de deur. Ja, verkrijgbaar aan de deur. En voor die 10 euro krijg je van mij gratis koffie en thee erbij. Oké, okay, nou, schrik dus je zelf in. <laughs> ja, ik ben er wel bij morgen, ja, zeker. Perfect, dankjewel uh, Willem. Ik Alsof. hoop dat het uh, morgen vol zit. En uh, dat we horen hoe uh, mooi het geweest is. Ja, ja dankjewel.